Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De afgelopen dag zijn 22 nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen, meldt het RIVM. Dat zijn minder nieuwe patiënten dan gisteren. Toen waren het er 58. Het aantal geregistreerde sterfgevallen steeg met 18 en ook dat zijn er minder dan gisteren. Toen kwamen er 63 coronadoden bij. Het totaal aantal geregistreerde doden in Nederland staat nu op 5440... India komt met veiligheidsregels voor het herstarten van de chemische industrie om rampen te voorkomen. Vorige week kwamen 13 mensen om het leven door een gaslek bij een fabriek die een tijd had stilgelegen. India is nog een week in lockdown, maar de roep om de economie weer in beweging te zetten en fabrieken te heropenen wordt steeds luider. In Achterdremt, in de Achterhoek, is een drugslaboratorium opgerold waar crystal meth werd gemaakt... Volgens de politie lag er naar schatting voor 10 miljoen euro aan drugs en halffabrikaten. Als alles was verkocht zou dat veel meer dan 10 miljoen hebben opgeleverd. De politie in de Achterhoek heeft drie verdachten aangehouden. Een Colombiaan, een Mexicaan en een man uit de VS. Denk Tweede Kamerlid en partijvoorzitter Usturk keert na de verkiezingen niet terug in de Kamer. Dat zei hij in het tv-programma Buitenhof. De positie van Usturk staat ter discussie...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 Aan de westkust is kans op zware windstoten. In de nieuwe week is het met maxima van 10 tot 13 graden vrij koel. Cool. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De A5 van Amsterdam naar Hoofddorp is weer vrij bij knooppunt de Hoek. Er staat nog wel 4 kilometer file na een ongeluk en de vertraging is nog een kwartiertje. Maar die neemt snel af, dus je hoeft niet meer om te rijden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Volg ZFM Text TV, Sigo Kanaal 40 of ons andere media zoals de ZFM app en site voor het laatste Zandvoortse coronanieuws. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zondag. ZANG En het zonnetje schijnt uh, lekker vandaag uh, hier in Zandvoort. En dat hoor je ook aan de muziek op de Zandvoortse radio. of 15 trouwens uh, buiten, het was stuk kouder dan gisteren. Maar toch nog uh, een niet vervelende dag wat betreft het uh, weer. Siggy Marley en de Melody Makers waren dat. En Luke Hoes Dancing. Het is uh, even na drie uur. Welkom terug bij Zandvoort op zondag. Ja, we zijn er met uh, uur twee en daarin uh, de volgende onderwerpen. Goed, over een tweetal platen gaan we even terug in de geschiedenis. En dan gaan we terug naar uh, 16 april 2020. Uh, dan, uh, toen waren onze collega's van NH uh, Nieuws te gast bij, uh, bij Rob Smits... en zijn echtgenoten in een lege kroeg uh, uh, aan de Halterstraat... Uh, om zich te informeren over de stand van zaken voor de kleine horeca. Daarover uh, over een tweetal platen meer... Wat gaan we verder doen? Ja, we gaan nog even bellen met Patrick van Buren... Die, uh, een van onze collega's uh, die begint samen met uh, Thomas uh, de Jong... een nieuw ZFM-programma op de zondagavond... en uh, onder het motto ZFM pakt uit. Wat voor muziek dat gaat worden en uh, van hoe laat tot hoe laat... dat hoort u later dit uur. Verder hebben we natuurlijk nog uh, Zandvoorts nieuws in het kort. Wat, we gaan even kijken wat er, allemaal nog wat er allemaal mag vanaf morgen... en wat er allemaal weer bij komt. En dan hebben we natuurlijk over de virus...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 Jasmine's in blue. Do. Feel the arms reaching out to hold me In the evening when the day is through Ja, en dan is uh, Sanford de plaats, de, die, uh, die draait eigenlijk op de horeca en het uh, toerisme. En is het wel even gemist dat er, uh, zeg maar, uh, heel veel uh, gelegenheden en dergelijke restaurants uh, en de cafés en dergelijke, dat die uh, dicht zijn. Nou, daarover zometeen uh, nog veel meer nieuws, want... Uh, Jij hebt wel het een en ander te melden daarover, uh, Albert-Jan. Ja, gaan we dat nu doen? Ja. Nee, oh, dat mag ja, je ook nu doen. Nee, wacht even. Ja, nee. Nee, eerst, nee. Eerst oh, we doen eerst een doorstatje. <laughs> ja, zeg maar, zeg maar. S nee, Zonbar. we doen eerst een uh, doorstartje dan. En dan okay. uh, zo dadelijk het uh, nieuws inderdaad over uh, de horeca perikelen, om het zomaar te zeggen. Maar eerst gaan we luisteren naar deze heerlijke plaat van alweer een uh, paar jaar geleden. Hier is Omri en de Cheerleader. daar. <tied>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 Ja, en dat was Omi uh, en de cheerleader. Volgens mij zitten we nou in het uh, café ineens. Uh, Heb je, krijg je er ook heimwee als je dit hoort? Ja, een beetje wel. Hè? Maar ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Inderdaad, uh, ja. Gewoon uh, ja, weer, uh, weer terug. Uh, zo, hoor eens even. Kijk, zo hoort dat. Dat zijn de geluiden. Ja, die, misten, inderdaad. die missen we. Inderdaad, inderdaad. Nou, daarover hebben we uiteraard uh, nog uh, nieuws. Want uh, halverwege april zeg ik dat uh, goed. Ja, zeg je goed. Is uh, Rob Smits uh, samen, uh, samen met Danielle op uh, NH-nieuws geweest. Klopt, en dan gaat het met name, ging het met name over de, de anderhalve meter in uh, de kleinere horecazaken. En wat dat voor problemen kan opleveren. Ze hadden samen met de, de verslaggever van NH Nieuws net gekeken naar de nieuwe speech van, uh, van uh, Mark Rutte. En uh, ja, ze hadden het eigenlijk de uitkomst daar al van verwacht. Dus we gaan even terug in de tijd en wel naar 16 april. Ja, de kroeg staat nog open hoor, trouwens. Nou, nou, nou, nou, hij, nou hij, nee, hij, hij wil nee, niet hè, hij wil niet. Nee, dus uh, nee, nou, in, goed, in ieder geval goed. gaat het erover... Uh, <laughs> Dat, uh, ja, de, de kroegen zijn natuurlijk al heel veel uh, weken dicht ja, en hoe uh, overleef je dat, uh, zeg maar? ...volgt dan een nieuw beslitsmoment. En natuurlijk alles van op de vinger aan de pols. En zullen je flexibel zijn? De inhoud van de persconferentie van premier Rutte lekte de afgelopen twee dagen al uit. En daardoor was het bericht dat de horeca tot 20 mei gesloten blijft geen verrassing voor de eigenaren van Café 4. Nou, ik zou eerlijk zeggen, ik ben niet uh, verbaasd, want ik wist het eigenlijk al. En uh, ik, hoop, uh, ik, ik hoop op 1 juni en alles wat eerder is, is mooi meegenomen. Het moet alleen niet te lang gaan duren daarna, want dan vind ik het echt niet leuk meer, financieel. Ja, want houden jullie het vol, financieel, nog vier weken dicht? Ja, ja, we vechten er wel voor. Stiekem hadden Danielle en Rob gehoopt op meer duidelijkheid. Ze weten nu dat ze de komende vier weken nog dicht blijven. Maar mogelijk wordt dit nog langer. Je blijft onzeker, je blijft het niet weten. Je blijft maar... Is dat moeilijk? Ja, want je gaat het zelf invullen eigenlijk. Je vult zelf in, nou het zal wel 1 juni worden. Zal het al 1 juni worden? Nou, geen evenementen, misschien wordt het wel 1 juli dan. Dus je gaat het zelf invullen. Ik vind die onzekerheid wel erg uh, lastig. Ja, en dit was uh, de, de vorige keer, zeg maar, na de vorige persconferentie van Mark, Mark Rutte. Klopt. En uh, ja, toen kwam het nieuws van uh, 1 juni... en toen dachten we, we gaan Rob even bellen. Ja, en uh, luisteraars en kijkers... we hadden inderdaad uh, gepland om nu uh, met telefonisch contact te hebben... met uh, Rob Smits, de uitbater van Café 4. Maar uh, terwijl u naar de muziek zat te luisteren... Hebben wij, uh, belde Rob mij op met uh, de mededeling... dat er komende week uh, weer uh, overleg gevoerd gaat worden over de, zeggen, het gedoogbeleid, wat uh, gisteren toch duidelijk... Uh, uh, ja, er, er moet een soort gedoogbeleid zijn... want op het strand kon je dus uh, drank en alcohol en, uh, en wat je maar wou hebben uh, krijgen. Dat is wel heel apart, hoor. Dus uh, uh, uh, uh, uh, meneer Smits, Rob Smits vond het verstandig om, uh, om even hangende dat uh, die ontwikkelingen over het evalueren van uh, gisteren... over de openstellingen van strandtenten en uh, de overige horeca... Uh, leek het hem verstandig om uh, hangen dat overleg uh, even nog geen standpunt in te nemen. Eerst het overleg af te wachten. Nou, daar hebben we natuurlijk alle, alle begrip voor. En uh, we hopen toch echt dat, uh, dat, uh, dat die extra ja, gedoogd beleid... dat het dan uh, wellicht doorgetrokken kan worden, ook naar de kleinere horeca. Zodat uh, iedereen er, er baat bij heeft en niet alleen het strand. Goed, uh, nee, maar... maar het leek mij duidelijk dat het gewoon vanaf 1 juni... Ja. Als de cijfers goed waren, om het zo maar te zeggen... dat er dan een beperkte mogelijkheid zou zijn. Ja, nou ja, klopt. Maar ook dat, dat zal natuurlijk meegenomen worden. Maar dit, dit, dit heikelpunt, dat zal volgende week besproken worden. En uh, hopelijk uh, meer duidelijkheid geven. En weer de, de rust doen toekeren. Ondanks het feit dat het natuurlijk een hele vervelende periode is. Met name voor de kleinere horeca, die anderhalve meter. En ik, uh, trouwens, er was ook op NH Nieuws uh, van de week... was een uh, soort uh, filosoof die zei van juist in deze tijd... Van, van, van virussen en ellende en noem maar op... is het zo belangrijk dat je dat je, je, je zegje kan doen in de kroeg. Het is niet alleen een, een, een plek om alleen maar drank te halen... maar het is ook om je, je kennissen en vrienden te ontmoeten... en te praten over wat er allemaal gebeurt in, in het dagelijks leven. Nou, kort, lang verhaal kort te maken. Wij respecteren natuurlijk het stand, standpunt van de heer Smits... En wij hopen volgende week namens velen uh, meer duidelijkheid te krijgen. En dat alle ogen dezelfde richting wijzen. En vooralsnog hou ik 1 juni aan. Ja, inderdaad. Ik, uh, ik, ik bestel nu vast een biertje voor 1 juni. Jullie en dan, er een, ja, dan, dan, dan, dan hopen we dat, dat de terrassen groter mogen zijn uh, buiten. Dat er ook een mogelijkheid voor komt. Ja. Goed, uh, wordt uiteraard vervolgd zowel in de krant als op de radio. Oké, okay, dus vandaar verder uh, geen aandacht uh, voor... Uh, ja, we hebben er wel aandacht voor gehad. Maar ja. verder geen uitgebreider uh, aandacht voor uh, de horeca hier in Zandvoorts. Maar wel meer muziek. Hier is The President. Dat was uh, The President en uh, You're Gonna Like It. Zodan, gaan we met Ja praten over het programma van aankomende week tussen 10 en 12 uur. Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. Da che sei qua, mi chiedi perché. L'amo se niente più mi dà.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 Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là, a forza di pensare ho fuso. Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basto, stai con me, sono strano che al suo posto ci sei te, ci sei te.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 say go We zijn bij uh, CFM weer uh, heel veel oude programma's terug. Die heel lang weg zijn geweest. Uh, bijna twee maanden of ruim twee maanden uh, zelfs. Maar in de tussentijd hebben we een heel mooi ander programma uh, gehad. En dat hebben we nog steeds. Namelijk een uh, programma tussen 10 en 12 in de ochtend. En een van de presentatoren is Jaap Koper. Goedemiddag Jaap. Goedemiddag. Ja, De, de radio uh, gaat mij plat uh, bellen de, dit weekend. Uh, ik was gisteren bij de Capella nog uh, aan de telefoon. Dus... Ben je een beetje uit de buurt geweest dan? Uh. Uh, nou ja, die, dat ging over de koperen corona. Dat is een uh, ander verhaal. Maar dat, uh, dat was wel van toepassing voor dat uh, programma daar, uh, wat zij daar uitzenden bij uh, Capella. Dus uh, dat was de reden waarom ik daar in de, de uitzending heb gezeten. Mooi. Vanaf uh, 1 april hebben we een uh, nieuw programma erbij uh, op uh, ZFM. Ja. ZFM live tussen 10 en 12. En jij bent een van de presentatoren daarvan. Ja, nou ja, het is, dat was uit nood geboren toen. Omdat het toen een beetje te lang stil lag. Is er vanuit die programmeleiding toen gezegd van ja, we moeten toch iets doen. Dan proberen we om één presentator live uit te laten zenden. Nou, dat, dat is eerst Walter geweest, toen ben ik het geweest. Daarna is Thomas het geweest. Uh, weer ik. Uh, vervolgens Jaap Funnekotter. En nou ja, ze hebben het een beetje afgewisseld eigenlijk. Nou, heel mooi. En uh, dat gaat gewoon... Uh, ondanks dat we weer, uh, bijvoorbeeld in het weekend weer terug zijn... gewoon door, toch? Dat is wel de bedoeling, ja. Voorlopig wel eventjes. Dus uh, ik, ik weet niet hoe, uh, hoe het uh, over een uh, tijdje eruit ziet. Maar uh, de, de bedoeling is dat het uh, nog wel eventjes uh, nog, uh, erin blijft uh, zitten. Heel fijn. Ik heb op het schema gekeken. Volgens mij ben jij de presentator van morgen tussen 10 en 12. Ja, eigenlijk de hele week. Ik, ik... De hele week? Ja, ja ja, ja. de Zo. hele week. Ja, maandags tot en met vrijdags. Dan, dan is het... Ja, dat, dat, dat is even gewoon wat makkelijker. Dan heb je gewoon één vaste stem op een bepaald tijdstip. En dat is denk ik misschien wel prettig ook voor de mensen die thuis zitten te luisteren. Want als je elke dag een ander hoort, ja, is het ook een beetje onherkenbaar. Dus dat was de reden waarom Jaap Funnekort bijvoorbeeld... Uh, de, de, de afgelopen week een paar dagen achter elkaar heeft gedaan in Jelmen bijvoorbeeld dan donderdag en vrijdag. Dat het daar toch iets van een, van een lijn in zit. Want dat is denk ik ook wel een beetje het streven. Alleen, ja de invulling is soms muzikaal wat anders. Jaap heeft een andere smaak dan bijvoorbeeld dat ik dat heb. Ja, maar eigenlijk draait het niet om, om de muziek natuurlijk. Maar om het corona corona-nieuws. Ja, en alles wat er omheen is en dergelijke. De maatregelen. Ja. En uh, ja, zo hebben wij gisteren natuurlijk uh, toch wel een en ander aan uh, ellende gehad met de treinen naar Zandvoort. Ja, nou, nou ja, dat is, dat is een voorbeeld. En uh, nou ja, er zijn nog meer voorbeelden uh, over dat uh, verhaal van die treinen, daar kom ik zo op. Maar uh, bijvoorbeeld, je moet ook denken aan onderwerpen zoals bijvoorbeeld de Tozo. Dat is die, uh, die regeling voor bijvoorbeeld ZZP'ers of mensen die, uh, die uh, even zonder werk zitten en dat ze dan 90% van een laatste loon doorbetaald krijgen van de overheid. Nou ja, dat soort regelingen, dat, dat, dat willen we dan verder ook in de komende weken ja, voorbij laten komen. Uh, er zitten vaste onderdelen in, zoals Jelmer die dan om half elf dan wat, wat zegt over het, het nieuws. Uh, ben Zonneveld doet dan om half twaalf de groeten aan. En dan als je bijvoorbeeld groeten hebt, uh, dan kan je ze ook mailen naar hem. Dus op b.zonneveld, En dan bundelt hij ze en dan behandelt, behandelt hij dat, uh, in, dat uh, in dat gedeelte van het uh, programma. Dus uh, dat, uh, dat zijn dan vaste onderdelen. En bij mij zit dan Mick Boskamp. Die, uh, die dan om kwart over elf uh, wat, uh, wat andere uh, dingen uh, vertelt dan alleen maar het uh, coronanieuws. We moeten het ook niet zwaarder maken dan het is. We moeten ook een beetje uh, lucht hebben in, uh, in deze tijd. Nou ja, ja. teruggekomen op jouw verhaal van, uh, van die overvolle treinen. Ja, uh, ik, uh, ik heb toen even het, het lef uh, gehad. Om een van de, de, de voorlichters hier eens antwoord te, te benaderen en zeggen van nou ik zou wel graag de voorzitter van de veiligheidsregio telefonisch in de uitzending willen hebben. En als het goed gaat hebben wij Marianne Schuurmans om kwart voor twaalf in de uitzending telefonisch. Dat zou heel mooi zijn, want Marianne is inderdaad de voorzitter van de, van de hele regio ja. en burgemeester uit Hoofddorp. Halen we meer, Rob. De halen we meer zelfs. Ja, ja, ja. ja. Dus uh, ja, inderdaad een, een belangrijke, belangrijke burgemeester met ook uh, Schiphol erbij en dergelijke. Ja. Dus uh, nou, zij is morgen bij jou in de uitzending zo rond kwart voor twaalf. Ja. Mooi. Ja. En uh, ja, mensen kunnen gaan luisteren. Heb je verder nog uh, andere mensen die je uh, gaat ja. bellen morgen? <acht ALISSA> Buiten de vaste gast, hè, bedoel ik. Nou ja, ik, ik, ik, ik bedoelde de voorlopig, uh, voorlopig nog niet. Uh, maar ik, uh, ik denk wel even na om uh, misschien uh, te kijken... Van wat, uh, wat zou nog meer interessant zijn uh, de komende week... om uh, uh, yeah, uh, in die uitzendingen uh, voorbij te laten komen. Mooi jaap, ik ga zeker op mijn DAB-radio uh, morgen naar je luisteren. Ja, dat lijkt me heel erg gezellig, die DAB+. Helemaal goed, DAB+, uh, daar zitten we inderdaad op, op kanaal 6A. Heb je al geluisterd, Jaap, hoe het klinkt? Ik heb geen DHB, want dat kan ik niet betalen. Oh, oh, oh, oh, oké. Okay. Nou, het klinkt goed hoor. Hoor maar, helemaal bij deze plaat. Dankjewel, Jaap, veel plezier en deze week. Dancing Views van TSLP hoorde je op de uh, Radio. En we zijn weer terug. Hè, ja, ook uh, vanmiddag om 6 uh, uur, vanavond om 6 uur, begint een nieuw programma. Daarover straks veel meer. We uh, gaan Patrick van Buren, onze collega, even bellen. Dus wij zitten er tot aan 5 uur. En om 6 uur een nieuwe show. En dan uh, gaan we de dancefloor op met uh, deze van de shapeshifters. Hier is Life is the Dancefloor. Zondagmiddag. En dat is ook de bedoeling hier bij CFM. Zandvoort op zondag. We zijn volopig in ieder geval weer terug. Met uiteraard lekkere muziek en informatie voor Zandvoort en de regio. Nou, onze collega is even een dutje aan het doen, denk ik. Maar we hebben wel ander nieuws en dan gaat het weer over corona uiteraard. Ja, want het gaat nu allemaal gefaseerd uh, versoepeld worden, om het zomaar eens te zeggen. Dus dat is het streven. Dus we hebben nog even de zaken op een rij gezet... Eh, omdat eh, vanaf 11 mei, dus dat is morgen... iedereen mag met ingang van 11 mei buitensporten... inclusief lesgeven. Maar dan moet je wel anderhalve meter afstand houden tot elkaar. Die afstand geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar. Wedstrijden, gezamenlijke kleedkamers en douches zijn nog niet toegestaan. Voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar geldt ook vanaf 1 mei... dat buitensporten onder begeleiding gebeurt. Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is per 11 mei weer mogelijk. Het gaat, onder meer op, uh, um, het gaat uh, om onder andere rijinstructeurs, medische beroepen, paramedische beroepen... diëtisten, masseurs, ergotherapeuten, tandarts, proth protheticus enzovoorts. Medewerkers die in, in uiterlijke verzorging kapper... Schoonheidsspecialisten, pedicure enzovoorts... en alternatieve geneeswijzen, waaronder acupuncturist, homeopaat. Uitgesloten zijn nog sekswerkers. Als de ontwikkeling in de publieke gezondheid dit toelaat... mogen zij mogelijk vanaf 1 september 2020 weer aan het werk. Bibliotheken, zoals gezegd, zijn vanaf 11 mei weer open... en onze bibliotheek gaat daarentegen om 23 mei weer open. Ze zullen uiteraard maatregelen nemen... zodat bezoekers anderhalve meter afstand tot elkaar kunnen houden... Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal onderwijs in basisonderwijs, de dag- en gastouderopvang openen hun deuren. En als het virus onder controle blijft, zullen per 1 juni, 15 juni, 1 juli en 1 september nieuwe verruimingen mogelijk zijn. En een overzicht van deze stappen is te vinden op de website van de Rijksoverheid, gewoon rijksoverheid.nl. Tot zover uh, het spoorboekje. Ja, voor nou, spoorboekje. Over de trein gesproken. Vanaf uh, 1 juni de mondkapjes uh, daarin uh, verplicht. Ja. En dan had ik het gisteren over uh, die, uh, die oude sok uh, die ik kan gebruiken om daar een uh, mondkapje van te maken. Niet doen. Nee, nee, nee, niet doen. Want het is zeker niet uh, veilig genoeg. En gewoon een uh, goede kwaliteit uh, mondkap uh, kopen. Prijzen liggen wel uh, behoorlijk hoog trouwens. Je betaalt minimaal, nou toch wel. Denk ik een euro voor een beetje een redelijke mondkap. 3,5, een 5 euro heb ik te zien liggen. Ja, en dan uh, kan je ze meteen wegwerpen ook als je ze gebruikt hebt dus. Of gewoon niet, naar me, gewoon niet met de wijn gaan. Dat wordt een dure liefhebberij. <laughs> maar goed, we houden ons er zeker aan in dat alles. Uh, om uh, de uitbreiding van uh, corona te voorkomen. En hier is een plaatje uit de hitparades van dit moment. We gaan hem weer draaien. The Weekend and In Your house. Pretend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 Inside you, oh inside you Lekkere muziek maakt de, de weekend en de nieuwe single is ook weer uh, perfect. de in your eyes. Ja, als je nou in mijn ogen kijkt, dan zie je een beetje schaamte. Ja, want ik, ik had het verkeerde nummer doorgegeven van uh, mijn uh, collega Patrick. Nog een heel oud nummer had ik waarschijnlijk van je, Patrick. Goedemiddag trouwens. Hey, een hele goede middag, ja, dat is een heel oud nummer. Ja, ja, je, je moet ook niet <laughs> steeds wisselen, hè. Kan ik je toch nog een beetje de schuld geven? Ja, ja, ja. ja zwem. Uh, telefoons moet je niet laten zwemmen. Nee, nee, nee, nee. <laughs> maar we hebben je gelukkig aan de telefoon... want uh, jullie pakken vanmiddag uh, uit vanaf uh, 6 uur. Want we krijgen een nieuw programma bij uh, ZFM. Ja, zeker. Het programma gaat uh, Zandvoort uit eten. En dan is kwart over zes, beginnen wij met een uh, nieuw top 5 release. Zeg maar, uh, en dan doet Thomas uh, doet dat ook in het tweede uur en ik doe het in, de, in het eerste uur. En dan tussendoor doen we dan uh, uh, gezellige oude uh, muziek, of nieuwe muziek, eigenlijk van alles. Dance, uh, lekker op de dansvloer gaan we dansen. Oké, okay, dus een beetje aan het einde van het weekend toch nog uh, dat uh, weekendgevoel nog even een beetje herleven. Ja, zeker. En dan tussendoor uh, doen we, weet, wist je dat uh, het uh, weten, zeg maar. Dus gewoon lekkere, lekkere dancemuziek. Aan wat voor, uh, welke artiesten moet ik dan ongeveer denken... Ja, dat, dat is uh, ja, we zinnen net op de plek eigenlijk. Oké, okay, gewoon lekker, lekker los. Lekker los en wij verzinnen zelf de top 5. En, uh, ja, en dan gaan we gezellig muziek maken. Ja, na die coronatijd een hele tijd stil geweest op de radio. Wel een mooi nieuw programma natuurlijk tussen 10 en 12. Maar voor de rest ja. de vaste programmering was er even niet. En nou zijn we dit weekend voor het eerst terug... En meteen zijn jullie er ook met een nieuw programma. Dat is toch heel mooi. Ja, dat is prachtig. Uh, we, we waren eigenlijk met dit programma al bezig voor de coronatijd dat we niet meer mochten. Uh, toen dachten we, nou we mogen een eigen programma, alles geregeld. En dan uh, hoorden we dat we niet meer mochten. En nou uh, eindelijk in het weekend mogen we weer uh, helemaal losgaan eigenlijk. Eerlijk. En vanavond om uh, 6 uur uh, gaat dat uh, beginnen. Nou hartstikke leuk uh, Patrick. Jij doet het samen met, met uh, Thomas. Jullie gaan heel veel uh, lekkere uh, dance, muziek en uh, andere platen draaien. Is er ook nog een mogelijkheid dat uh, mensen die uh, luisteren, dat ze nog een uh, favoriete plaat uh, kunnen aanvragen, bijvoorbeeld? We kunnen altijd uh, aanvragen en dan uh, op onze Facebook-pagina kunnen wij uh, berichtjes ontvangen. En dan uh, op de Facebook-pagina heet trouwens Zandvoort pakt uit. En op Instagram zijn we ook te vinden. Oké, okay, dus Facebook Zandvoort pakt uit en dan uh, kan je gewoon een berichtje achterlaten. Of uh, Instagram, meteen een uh, fotootje erbij plaatsen. Helemaal goed? Helemaal goed, ja, zeker. Dus, nou, ik wens je heel veel plezier en Thomas uiteraard ook uh, zometeen. Ja, dankjewel. En, uh, nou ja, volgende week zondag, dan uh, zitten we er weer en uh, mocht je iets speciaals hebben, dan uh, kan je altijd bij ons terecht. Is goed, gaan we het zeker doen. Helemaal goed, Patrick van Buringen, dankjewel en heel dankjewel. veel plezier nogmaals hè, straks. Is goed, dankjewel. Straks dankjewel. vanaf 6 uur. Ja, we zijn nog even bij je tot aan 5 uh, uur. Wel de radio aanhouden, hè? Zeker weten. Oké, okay, helemaal goed. En dan kan je ook dansen op een uh, plaat waar ik vroeger op danste. dat is deze.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 floor is gonna make you sweat till you bleed Is that dope enough indeed i paid the price to control the dice i'm more precise to the point i'm nice the music takes control your heart is soul unfold your body is free and behold dance or you can't dance or you can't dance no more get on the floor and get raw yeah come back then upside down easy now let me see your move Dat was inderdaad de platen waar ik vroeger op danste... de CNC Music Factory en Everybody Dance Now. Ja. Dan even tijd voor een berichtje wat we net binnenkrijgen hier bij ZFM. Er wordt vermist in Zandvoort een meisje van 15 jaar. Ze heeft donkerblond lang haar, ze is zeer slank en 1,63 meter. 63. En ze heeft een uh, salmroze t-shirt aan en een lichte spijkerbroek en gimpen. Heeft u uh, nieuws over uh, dit meisje of weet u waar ze is? Bel dan voor uh, tips 0800 0011. 0800 0011. Dus vermist een meisje van uh, 15, donkerblond, lang haar, zeer slank, 163... zalmroze t-shirt en een lichte spijkerbroek en gimpen aan...